Netwerkbedrijf Aliander zegt dat het drie tot vijf jaar duurt... om het elektriciteitsnet aan te passen... om aan de vraag van de tuinders te kunnen voldoen. In Oberhausen in Duitsland raakten zes mensen gewond... toen een carnavalswagen in brand vloog. Dat gebeurde vlak voor de start van de optocht van het kindercarnaval. De brand ontstond waarschijnlijk toen een man een generator wilde vullen... met benzine waardoor die in brand vloog. Hij is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De optocht in Oberhausen trekt jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers...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 De Russische Nobelprijswinnaar Jores Alfjorov is overleden. Hij was pionier op het gebied van lasertechnologie. De natuurkundige werd beroemd vanwege zijn baanbrekende onderzoek... naar halfgeleiderlasers. Daarmee legde hij de basis voor de laser... die later gebruikt werd voor onder meer cd-spelers... en streepjescodescanners. Die ontdekking wordt gezien als onmisbaar... voor de moderne informatietechnologie. Jores Alfjorov was ernstig ziek. Hij is 88 jaar geworden.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 Please follow us in your seatbelts. De zaterdagavond, zindelijk. Be preparing to go on the, world. De the Euro Breakdown. Ja, the Euro Breakdown. En je hoorde het net al bij mijn collega Fred. Bij uh, Entertainment View hoorde je net al dat we een jarige hebben. Ja, en, ja. Uh, laten we maar eens even gaan beginnen dan. Uh. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday Ja, wat leuk. To you. Happy morning birthday. Hoor ik ook, hoor ik ook. Morning morning morning ook. <laughs> ja, want wie is er nou jarig bij ons dan, zou je je afvragen? Hmm. Hey, wie yeah. zou het zijn? Wie is er 26 geworden? Weet je ook alweer. Wie? Wie? Ja, weet ik niet. Kiwi. Nee, hij is Vanity toch? Oh, Vanity. Vanity, gefeliciteerd. Oh. Dankjewel. Ik twijfel nog even of je er zou zijn vandaag, maar ik was het alweer helemaal, helemaal vergeten. Ze heeft zich ja. niet afgemeld dus. Nee, nee maar ik afgemeld. heb al gezegd dat ik erbij zou zijn. Ze was er op tijd. Ze was er op tijd. Dus ja. het helemaal goed komen. Hey, uh, wij gaan uh, zo nog even verder even praten over het, uh, ja, het wonder dat, uh, dat Vanity heet en die 26 is geworden. We gaan eerst uh, beginnen met Electricity, Dua Lipa en Silk City. En dan gaan we daarna eens even kijken wat Vanity allemaal voor haar verjaardag heeft gekregen. You, babe. Ik zal mijn elektriciteit voelen. Zinlijk met de allergrootste Europese hit. Dit is de Euro Breakdown. Ja, uiteraard natuurlijk de Euro Breakdown. Maar anders op zaterdagavond. Heerlijk. Het is tien over zeven. Dat betekent dat wij ondertussen alweer een nummer verder zijn. En Vanity is natuurlijk, is natuurlijk jarig. Ja. En hoe voelt dat? Een jaartje verder. Ik wil het er niet over hebben. Je bent nu dichter bij de 50, hè? Dan bij de. Dichter bij de 50. Je moet nog even, hoor. Ik ben gewoon 25. Ik blijf voor altijd 25. We're 25. Ja. Oké, Ik vind 25 echt een hele mooie leeftijd. Ja, nou, oké. Prima. Vond ik ook, trouwens. Ik vond 25 ook een hele mooie leeftijd. Ja, dat was hartstikke leuk, ja. Totdat jouwe ouder wordt en dan denk je van, jee, mag wat, gaat dat snel. Ja, ik vind nou zeg maar afgelopen jaar, vind ik gewoon zo snel gegaan. Dat ja. ik echt gewoon besef van, oh, je wordt ouder. Dus de tijd gaat gewoon sneller op een of andere manier. Maar, nou, maar dat is het ook. Maar hoe voelt de uh, aftakeling? De aftakeling, <laughs> daar ga ik al zeker tien jaar al doorheen. Dus dat oh, uh, okay. is niet veel verschil. Ja. <laughs> de aftakeling. Yep. Ik, ik wil bijna zeggen dat kind, maar. Deze, deze, ze is 26 geworden. Ja. Ze, ze zit niet tegen het randje van het bejaardenhuis aan. Nou, nou. Het klinkt zo raar als het gezegd wordt. 26. Het klinkt raar. Ja, ik ben ook 26, ja. maar ik voel me al aardig bejaard. Heb je, uh, nog wat, heb je al wat leuks gehad voor je verjaardag? Um, ik heb het eigenlijk vrij rustig gehouden. Ik heb het niet ja. gevierd. Ja. En, uh, nou ja, ik ben niet echt heel gek op mijn verjaardag. Dus dat, uh, mm -hmm. Ja, ik heb het niet gevierd. Oké. Okay. Dus je hebt niks ik gehad? Ik heb van mijn moeder een hele leuke lamp gehad. Ah, kijk. En voor mijn beste vriendinnetje heb ik een uh, hondenhalsband gehad voor mijn hond. Die wou ik heel graag hebben en die heeft ze dus voor me gehaald. Hartstikke goed. Ja. Ja. Hmm. Leuk, dus, uh, leuk. Vrij rustig. Kijk eens, kijk zo. Hey, hartstikke lekker. Ja. Dat was dus even, dat is even tot nu toe jouw weekend, Patrick. Hoe is, ben, hoe is het jou vergaan? Nou, bij mij vergaan uh, nou, vrijdag gewoon gewerkt. En uh, eigenlijk was vrijdag mijn laatste week, werkdag. En nu heb ik een lekkere weekje vrij. Maar hij is gewoon ontslagen, hoor, mensen. Hoe <lacht> is het die, die, die <lacht> dus, uh, Nee, nou, ik had net nog een verjaardag. En, uh, maar ja. ik hoorde net dat dit jouw eerste week vrij is in, in twee jaar tijd. Uh, dat, ja, zoiets dat, uh, ja. Ja, klopt. Ik heb uh, weinig vrij genomen. Dat klopt. Okay, Alleen maar okay. gewerkt. En af en toe een dagje vrij, maar verder, uh, verder niks. Nou, nou, nou, Kijk, zo goed, het denk, goed, lekker. Goed. Hartstikke goed. Ja, goed voor de baas, ja. Voor mezelf niet. Ja, nee. Heel... <laughs> ja. Ik heb lekker een thuiswerkdag gehad. Ja? Gisteren. Oh, heerlijk. Dat heerlijk. is dus ook Een beetje bellen, een beetje doen, een vettetje schrijven. En om drie uur heb ik gezegd, uit uw laptop. En we gaan wat anders doen. Pootjes omhoog. Gamen, hè? Nee, we, eerst met kids en daarna lekker lekker ja, kids. Dus dat is leuk, leuk, leuk. leuk. Hey, hartstikke goed. We hebben nog genoeg in ieder geval op de planning staan. Maar we gaan eerst naar een nieuwe plaat hoe Die is nieuw binnengekomen deze week in de Euro Breakdown. En um, de titel is nogal verwarrend. Want het is Lickshot uh, van Gorgon City. En uh, waar die staat uh, en waar die in de lijst terecht is gekomen... dat hoor je natuurlijk straks. Maar geniet eerst even lekker van uh, Patrick van Lickshot. Gorgon City... See Breakdown. Vanity 26, woo, woo. <laughs> Thank you. Ja, we zijn net wat, uh, wat op het spoor gekomen en... Uh... Dat, dat, dat blijkt, uh, we, we hebben sowieso twee, twee dingetjes even nu op dit moment voor jullie. Uh, dat is uh, onder andere uh, Rock, uh, Rock Werger. Uh, die maakt de line-up voor uh, de editie van 2019 compleet. Uh, de line-up van uh, Rock Werger is, uh, uh, voor 2019 is compleet. Dus onder de laatste dertig namen bevinden zich onder andere uh, Richard, uh, in ieder geval Ricard, uh, Ashcroft. Ken ik niet? Robin, The Twilight Set. En het uh, Belgische festival maakt de laatste dertig namen uh, vrijdag, in geval afgelopen vrijdag hebben ze die bekendgemaakt. Uh, Headliners van deze editie van het evenement in Werger zijn uh, deze jaren onder andere Pink, Bastille, Mumford Sons, The Cure en Muse. En vorig jaar stonden onder andere Pearl Jam, Queens of Stone Age, uh, Gorilla's en Arctic Monkeys op het podium in Werger. En dit jaar vindt het festival uh, van 27 tot 30 juni plaats. Dus heb je nog geen kaarten, Rock Werchter 27 juni tot en met 30 juni dit jaar 2019. En dan even in, in ander nieuws, om even, dan even uit de rokwergten te duiken... zijn wij erachter gekomen dat een, uh, ja, dat er een aantal platen toch uh, verboden zijn... Waaronder Shape of You van Ed Sheeran. Die is verboden in Indonesië. Als je, naar de Nederlandse, als je in de Nederlandse top 40 kijkt... dan heb je natuurlijk Shape of You er heel lang in gestaan En ook bijvoorbeeld de plaat Love Me Harder van Ariana Grande. Dan moet je dus niet naar West-Java gaan in Indonesië. Want onder andere, deze nummers die zijn er dus verboden op het eiland. De tracks worden namelijk als pornografisch bestempeld. En staan in een lijst met nog 85 andere verboden nummers. De lijst is samengesteld door de lokale zenderbazen. En zij verbieden... Ook 17 westerse songs. Um, er zitten dus straffen en boetes op als je dit dus toch doet. Vervolgens de adjunct manager van de west javaanse Omroepstichting worden niet de nummers maar de teksten veroordeeld. Echter moeten de televisiezenders en radiostations vrezen voor boeters en andere straffen als de muziek onder andere van Ed Sheeran toch uitgezonden wordt. Um, en even een greep even uit die lijst, want ja, het zijn 17 nummers. Dus dan heb je bijvoorbeeld inderdaad Ariana Grande met A Love Me Harder. Je hebt uh, Mr. Brightside van The Killers, From Dusk Till Dawn, Sane en Featuring Zia. Fuck It van Eamon. Uh, Makes Me Wonder van Maroon 5. Vind ik op zich nog een hele onschuldige plaat. Maar ja, dat ben ik. Shape of You at Share. Nou, dat mag duidelijk zijn dat die, er niet, uh, dat die er niet bij zit. Your Song, Rita Ora. Ook heel apart die dus verboden is. En zo zijn er nog veel meer. Mocht je daar nou meer over willen weten... Uh, ga heel even naar www.top40.nl en daar kun je het nieuwtje vinden. Waar uh, dus alle 17 platen bij staan die dus verboden zijn in West Java. Ik vind het wel apart. Ik vind het heel apart. Ik vind het heel apart. Maar, maar zijn ze zo groot ja. daar allemaal? Blijf. Ja. Nou, ze zijn wel... Uh, het, is, het is wel, uh, laat ik het zo zeggen... Um, uh, het, is, het is allemaal wat, wat gekuister dan, dan, dan bij ons. Uh, Over elk nummer komt er een piepie in voor. Ja. Nou, er is een hele tijd geweest. <laughs> ja. nou, er, er is een hele tijd geweest. Nou, of ze hadden een piepje, of ze haalden hem weg. Of maakten er een ander woord voor. Ja, en dan klinkt het nummer al heel anders. En mm. niet leuk eigenlijk. Ja. Wat heb je toch ook met dat nummer van Fuck You? Ja, nou, dat was, dat was, was van Eken en, en Snoop Dogg hebben dat jaren geleden hebben uitgebracht. Mm. Uh, dat was, uh, ze, hadden, ze hadden twee versies. I wanna fuck you, and I wanna love you. Oké. Okay. Ja. Ja, ja wat, wat moeten we ervan vinden? Wij zijn er natuurlijk allemaal niet gewend. En als ja, mag ja. gewoon alles gezegd worden. We hebben raps, er wordt alles in geroepen. Ja, en, ja, dat en, is zeker en, en dan hoor je dit dat dat niet mag. Ja, het is inderdaad, ik vind het inderdaad een beetje, beetje, beetje raar. Maar ja, zeg, het, het, het hoort erbij. Het is ook toch een beetje de cultuur. Het is daar toch iets uh, ja, strenger dan, dan wij gewend zijn eigenlijk. Uh, ja. En wij gaan er nooit aan wennen. En hun. Uh, hun uh, gewoon, het mag niet gedraaid worden, anders krijg je boete. Nou ja, dat, dat, dat sowieso. Dus dat ik sta een beetje complex eigenlijk. Betalen, betalen. <laughs> uh, ja, dan zullen ze deze plaat waarschijnlijk binnenkort ook wel gaan verbieden. Dat is uh, van Amber, Van Day en Yougel. What the fuck? <laughs> Show you how Looking at me Like you want my man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 Yes, dames en heren, het is half acht geweest. Dat betekent maar één ding, we gaan gelijk van start. Want we gaan beginnen met de nummer 40 tot en met 30. De eerste tien platen komen er nu aan. Electricity, Silk City, Silic City. Oh, met Dua Lipa staat op plek 40. En live van Zievert vind je deze week op plek 39. Nieuw binnengekomen op plek 38 is Lick Shot met Gorgon City. En Play van Jax en Jones, Years and Years vind je op plek 37. Op plek 36, Polaroid, Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella. En op plek 35, What the Fuck, Hugo en Amber Van Day. Nobody Else, Axel, Hexbal vind je op plek 34. En Save Me Tonight van Artie staat deze week op plek Plek 33. Rise van Jonas Blue. Plek 32 deze week. En Alone van Marshmallow vind je op plek 31. Nothing Else Matters. Je zou zeggen dat dat de plaat is van Metallica. Maar niks is minder waar. Kura heeft de plaat Nothing Else Matters uitgebracht. En staat deze week op plek 30. Gaan we nu naar luisteren. We komen straks weer bieden terug met nog veel meer ongeheim. Patrick en Vanity en mij. Tot straks. Alleen maar bij de Euro Breakdown. Heerlijk, heerlijk. Zijn er nog steeds bij, jongens? Zijn ja, ja, we zijn er zeker nog. Focus. Ja. Focus. Focus. Focus, tot in Focus. den top. Want waar zijn we ook weer? De zaterdagavond, zinder met de allergrootste Europese hit. Dit is de Euro Breakdown. Uiteraard, daar zijn we bij de Euro Breakdown. Ja. We hebben het er al eerder over gehad. We hebben de laatste tijd best wel veel festivalnieuws ik me net te bedenken. Nee, uh, maar vind ik alleen maar prettig, want we weten in ieder geval... dat er heel veel mooie dingen aankomen. Zijn jullie, of is een van jullie ooit wel eens bij Concert at Sea geweest? Wel van gehoord, nooit geweest. Oké. Okay. Nee, ken ik niet. Nou, dan heb ik goed nieuws. Misschien is dit ook juist wel voor jullie het jaar om in ieder geval te gaan. Want um, Concert at Sea heeft 14 nieuwe namen toegevoegd aan de line-up. Onder andere uh, de uh, Oasis-zanger uh, Noel uh, Gallagher... Okay, Oasis is ook okay. wel van Wonderwall. Uh, nee, daarnaast je? zijn er ook namen als Ilse de Lange, Nielsson en Davina Michelle geprogrammeerd. Uh, op het uh, muziekevenement in de Brouwersdam. Uh, ook Jet Rebel, Kraantje Papi, uh, Daniel Loheus uh, treden op. En net als Wip, <laughs> Wipneus en Pim. <laughs> Wat is dit dan <laughs> weer? <laughs> Pim. Wip met Pim, um, uh, Jango McCroy, uh, Nova Star, Peer Bazard, Kovacs en de Party Squad, onder andere. Oh. Um, eerder werd ook al bekend gemaakt dat onder andere uh, Live uh, Nou Rogers en de jeugd tegenwoordig naar het festival toe gaan komen. En uh, daarbij uh, zegt Constantie zelf: we zijn heel erg blij dat Noel Gallagher ook naar ons festival komt. Um, en Bluff frontman Pascal Jacobsen. Ik verheug me op het moment dat er een Oasis-klassieker over de Brouwersdam schalt. Maar ja, Oasis dan is Wonderwall natuurlijk die er overheen moet. En even leuk om te weten: het is de 14e editie van het festival. En dit jaar vindt het evenement plaats van 27 tot ja, 29 juni. Valt dus tegelijkertijd volgens mij met, met Rock Werchter, waar we het net over hadden. Dus ja, het is een beetje kiezen. Ja. Ik zou de lijnup van die dag goed Pre-realiteit te stellen, jongens. Ja, gewoon om de dag eigenlijk naar het festival. Het ja, ja. He? Prima. Festival hoppen. In ja. van job hoppen. Ik denk Meme. dat je dat, dat, je dat in, ieder geval, in ieder geval het beste kan doen. Dan heb ik nog één festivaletje voor jullie. En dat is de Zwarte Klos. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. De Zwarte Klos heeft nu weer 34 nieuwe namen toegevoegd aan de line-up. Onder andere Miss Montreal, de Heideroosjes en Tim Knol... staan geprogrammeerd op het festival in Lichtenvoorde. En ook het uh, oldschool hip-hop trio Delicates Habits staat, uh, in ieder geval komt naar het festival. En dat vindt uh, dit jaar plaats op uh, in ieder geval van 18, uh, even kijken, 18 juli tot 21 juli. En daarnaast zijn er ook namen zoals Bokusam, Sam, Sandro Silva en Dano aan de line up toegevoegd. En uh, eerder werd ook al bekend dat de Black Eyed Peas en Scooter daar komen optreden. Uh, Wild Styles, Brainpower en Kenny B zijn ook geboekt... En even kijken, nou zeggen... <coughs> Sorry. Nou zeggen ze dus ook dat er uh, dus 21 maart nog meer nieuwe namen aan het programma toegevoegd zullen worden. Oh, zo. we ja. ja. nog niet genoeg, denk van... Heb... Nee, nee maar. Meer sterren erbij. De Zwarte Cross is ook wel een feest van je welzijn. Nou, hoeveel, je... hoeveel podia's hebben die gasten dan? Pff, dat weet ik niet. Dat, dat weet ik niet, echt ook. niet. Ja, ik, weet dat, ik weet wel dat je sowieso minimaal een half jaar van tevoren moet boeken. En zelfs dan heb je heel weinig kans dat je altijd nog een ticket hebt, volgens mij. Maar... Binnen een minuut uitverkocht. Dat zou me niks verbazen. Ja. Dat ga ook echt gewoon Reserveren verbazen. moet je van tevoren. Ja, sowieso. Dus ja, dat in ieder geval. Uh, we hebben genoeg in ieder geval doen. Dus hou Rock Werchter in de gaten. Hou Concert Sea in de gaten. En ja, onder andere de Zwarte Cross. Dus er uh, gaat in ieder geval genoeg leuks gebeuren deze zomer. Ik, ik, ik denk dat ik deze. Ik weet niet of ik. Ik zit wel te twijfelen. Ik zou er wel naartoe willen. Maar ik wil ook naar Dutch Valley. Dutch Valley sowieso. Daar, ja. gaan, we, daar gaan we volgens mij met de groepje heen. Yeah. Yeah. Feest. Dat is gewoon heerlijk. Ja, uh, wij, wij gaan met een groepje hoor ik al. Ja, dat hoorde ik. Oké. Okay, ja. <laughs> ja. Ik hoorde dat mijn vriendin een kaart heeft. Okay. heeft. Die heeft al een kaartje gekregen voor de verjaardag. Oh, oké. Okay. Ja, klopt. En dan moeten wij nog, uh, weet ik. ik. hoorde dat we in ieder geval met een groepje gaan. Ik uh, ga deze week maar even een kaartje versieren. Vorige keer heb ik het echt last minute gedaan. Ik denk een week voor het festival. Heb ik echt een mazzel ja. mee gehad. Ja, want het was gewoon bijna helemaal uitverkocht. Oké. Okay. Ik ga dus. nog even overleggen met mijn naaste. Ja, oh, met, met, met je naaste. Ah, oh, wat zeg je dat lief. Lief, hè? Wat zeg je dat? Hij glint, jongen, echt mm. van oor tot oor. Zo gelukkig. Kaigo en Sander Kevassen zouden zeggen, you're happy now. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes, before the sun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 Sometimes I wonder how we got through Who knows what the last cause We don't need no answers Cause we stand and serve as living proof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 Told a torture to the gang, Black Wall Street. Shark blue coupe cool with the shark feet. Once a millionaire can't get them off me. your man in catch me, follow me. We survive the thunder and escape the hunger. And sometimes I wonder we got through. Go. Who knows what the last is? We don't need no answers, 'cause we stand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 Man catch me balling out in line. Dates, I'm Brady with the paper. I go Super Bowl signed it. You sign both crazy, running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at a hundred. Hood nigga with the money and he lovin' it. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the roads with the white seats. And pull off in the Porsche like a car thief. <laughs> Hij is niet uit de hitlijsten weg te slaan. Hij staat er nog steeds in de Die Hard plaat van deze week. Ik, ja, dat moeten we gaan doen. De Die Hard plaat. De diehard plaat van de week. ja. Ja, je wordt een One Kiss, doorliep. Kelvin Kelvin Harris... dus nu gedoopt tot de Die Hard plaat van de Euro Breakdown. En dat is dus eigenlijk de plaat die dus al zo lang in de lijst staat. Dat wil je gewoon niet weten. Het stond en, er al vanaf vorige zomer, stond het er al in. De Die Hard plaat blijft denk ik dan gewoon totdat hij eruit is. En dan is de volgende langzittende plaat ja. de Die Hard plaat. Ja. Dat houden we erin. Ja, we, we, ben de... het beter mee eens? Ja, Ja, ja oh, dank je. Ja. <laughs> nee, de, de Die hard plaat hebben we dus net even verzonnen. Hier, hier gaat alles ondervlaaien ja, eh, bij he, de Year Ik heb dit down. keer een lange mouw, dus dat duurde wat langer. Maar hij is eruit. Hij komt eruit. Hé, hey, uh, ik heb... Uh, er is ook nog even wat nieuws betreft uh, Demi Lovato. Want er zijn wat zorgen Trent haar. Uh, ze heeft natuurlijk al een beetje een uh, rumoerige periode... in verband ook met drugsgebruik. Uh, Demi Lovato woont weer zelfstandig... maar vrienden van de zangeres vrezen voor haar gezondheid. De zangeres zou een uh, groot aantal dierbare vrienden... niet meer in haar buurt willen hebben. Uh, zo weet dus uh, Radar Online. Uh, de zangeres... Uh, wat? Zo. Ja, de, zanger, de zangeres overleed eerder bijna... Ik las hem verkeerd. De zangeres overleed eerder bijna uh, na een overdosis drugs. En haar vrienden uh, vrezen dat de zangeres zich opnieuw in de gevarenzone begeeft. Omdat uh, de situatie bij haar vorige inzinking nagenoeg hetzelfde was. ja Dus de gevarenzone. Ik de gevarenzone. Error. Ja. Lovato zou sinds uh, juli afgelopen, voor, afgelopen jaar uh, clean zijn. En geen alcohol en verdovende middelen meer hebben genomen. En uh, nu is ze echt aan een groot aantal mensen heeft de deur gewezen. En is de angst weer aan het groeien dat haar gedrag een signaal voor een terugval is. Oei. Ja, dat is, uh, het is zorgelijk. zorgelijk voor haar. Ja, zorgelijk, ja. Maar het is toch wat. Kijk, vroeger was dat natuurlijk ook zo. Hè? Toen, toen... Ik ga niet zeggen dat de artiesten van nu echt allemaal, gewoon allemaal slecht zijn. Maar vroeger was dat, was dat drugsgebruik ook zo. bij die artiesten, dat was ook verschrikkelijk. misschien Net wel zoveel. Alleen nu heb je de media. Ja, nu heb je de media die overal bovenop zit. Juist. Je kan niks meer doen en het staat op het internet. En dat ja. is het hele probleem van de me media. Ja, Eigenlijk ah, ja, wel. Dat, dat, dat zeker. En dan heb ik uh, nog uh, iets uh, wat ik uh, toch wel even bij jullie uh, wil melden. Want uh, ja. Alarm. Alarm. Het huwelijk van Leo Kleine en Jamie Vaas uitgesteld. Ik wist niet eens dat hij verloofd was. Dat is zo snel gegaan. Wauw. En vader geworden. En ja, nee, nee nee nee, Ronnie Flex is vader geworden. Oh ja, maar oh ja, nee dat oké. Okay. Nou, we gaan het er even bij pakken, want Leil Kleine en zijn verloofde hebben hun huwelijk uitgesteld. Het stel was van plan uh, in mei elkaar het jawoord te geven, maar stelt dit uit in verband met de verwachting van hun eerste kindje. Uh. Leo Kleine wordt vader. Wel ja. ja. ja? hè? Oh, oh, spoiler. Ja. Ik wist dat niet eens. Nee, nee, ik, ik wist dat, hij, dat, hij, dat... Dat, hij, dat ze zwanger waren. Dat wist ik echt niet. Dat wist ik wel. En daarom dacht ik: van nou ja, dan gaan ze dat natuurlijk. Nou ja, nu dan blijkt dan weer dat, het, dat ze dan gaan trouwen en ja. Maar is dit dan. Hoe lang hebben ze nou een relatie? Ja, weet ik niet. Maar is dat, is dat niet allemaal ja. veel te overhaast? Maar dat ik moeten ze zelf niet. weten. Maar. Hey, in eerste instantie zou het koppel in, in mei dus op een gaan trouwen. Maar Leo Kleine heeft donderdag aan het uh, Algemeen Dagblad laten weten dat het niet meer doorgaat. Uh, zijn verloofde Jamie Vaas zou dan nog zwanger zijn van hun eerste kindje. En natuurlijk kun je ook trouwen als je in verwachting bent. Maar het is nog leuker als je het samen echt kunt beleven. En we trouwen nu op een tijdstip. Dat zij het wil, knikt hij naar Jamie. En uh, zij voegt hier aan toe dat het uh, waarschijnlijk volgend jaar uh, gaat worden. Dus. Oké. Okay. Nou ja, vind ik goed. Vind ik uh, een goede ja. keuze. Dus het kan nog op de klippen lopen. Dan zijn ze in ieder geval nog niet getrouwd. Ja. ja het, het tel uh, dat, uh, dat het huwelijk op Ibiza zou gaan houden. Uh, ook omdat dit de plek is waar de, uh, waar de twee verloofd zijn. Uh, hebben sinds, ze hebben sinds 2017 hebben ze een relatie. En uh, ja, deze zomer verwachten zij dus hun eerste kindje. Dus ze zijn, uh, nou ja, pak een beetje nu twee jaar samen. Oké, okay, nou ja, ja, het is nog wel snel, maar het, is, het kan ermee door. Nou ja, luister, Marloes en ik waren ook uh, twee ja. jaar samen toen, toen kwam Charlotte. Oké. Okay. Ja. Ja, oké. Okay. Dus uh, dat is... Ja, en dat, nee, ja, dat dat moet het heel het goed kan wel iets sneller, hoor. Dat dat sowieso. Kan, dat, dat, ja. kan me <laughs> dat kan ik me heel goed voorstellen dat, dat, dat het sneller kan. Nou, ik sta er eigenlijk wel een beetje van te kijken. Ik wist eigenlijk echt niet dat hij... Uh, uh, ja, laat staan dat hij verloofd was, maar dat hij vader zou gaan worden. Dat wist ja. ik echt niet. Ja, nee, dat, dat, ik wist ik iets... Hij is jonger dan ik, volgens mij. Hij is 25, uh, volgens mij. Ja, klopt. Hij is jonger dan jij. Oké, okay, nou dat kan. Luister, ik was 24 op de kwade werd. Dus, ja, nou, alles. Nou, prima. Nou, het, is, ja. het is een goed recht, natuurlijk. In jou ook, trouwens. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat zeker. Dat zeker. Um, dus ja, dat, dat in ieder geval. Dus dat is even, even, even weer wat, wat nieuws even erbij. Schokkend nieuws. Ja, dat, dat vind ik wel. Ik schrik er echt van. Ik ben nog steeds een beetje huh? van de. Van de huh? Als je me nou. Ja. En wie van jullie is er hier uh, Euro Song Festival liefhebber? Uh, nou, oké, okay, nou niet heel erg, maar ik vind het af en toe wel leuk om te zien. Hmm. Ik, okay. ik heb er geen hekel aan, zou ik zo zeggen. Okay, of... Maar ik heb slecht nieuws voor de mensen die heel erg uh, gek zijn op Oekraïne. Oekraïne doet niet mee aan het Euro Song Festival. Ah oh, dus shit. Ja, ja daar waar je dus op gestemd, hè? Ja. Ja, Oekraïne doet dus niet mee aan het Eurosongfestival. Dat heeft in, de, in ieder geval de Nationale Publieke Televisie en radiomaatschappij van Oekraïne laten weten. De zender heeft besloten Oekraïne niet mee te laten doen aan het Eurosongfestival. Omdat de zender van mening is dat de situatie rond de nationale selectie dit jaar tekenen van politisering vertoonde. En daar ziet de Nationale Publieke Televisie en radiomaatschappij van Oekraïne gevaar in. Dinsdag kreeg de zangeres Marlin... Nee, Marouf, sorry. De winnares van het nationale songfestival in Oekraïne te horen dat zij haar land niet mocht vertegenwoordigen tijdens het Euro in uh, uh, Tel Aviv. Tel Aviv. Nou, Tel Aviv. Dat is wat? Oh hier, hier een snackbar in Sandvort. Tel Aviv. Dat? Oh lekker, wel gezellig. Ik wist helemaal niet dat het in Tel Aviv hier een Zandvoort werd gedaan. joh. wat leuk, <laughs> leuk toch? Nou, het Eurosongfestival in Nederland, het mocht ook wel een keertje tijd worden. Ja, we moeten we eerst de keer zien te winnen. In een snackbar, hè? Nou, ja. oh, we hebben hem al eens gewonnen, hè? Ja, maar dat, dat is, Hoe lang is dat nou weer geleden? Twintig jaar minimaal. Ja, daarom. Meer zelf volgens mij. Ja, dat kan ook. Ja, <laughs> ja, ja, ja, absoluut, absoluut. Ja, uh, met al dat getrake... het is de eerste, uh, eerste, ja. eerste, eerste de tweede keer dat dat nu gebeurt hè? met, met, Oek met Oekraïne. Oh, dat, dat, dat geloof ik wel. Maar ik denk dat ja, er, er zal nog wel meer, uh, nog, in ieder geval nog meer spelen. Maar wat dat is, daar gaan we vast nog wel een keer achter komen. Het is nu tijd voor wat anders. Yes, jongens. We hebben natuurlijk net om half acht de nummer 40 tot en met 30 uh, doorgenomen. Dus we gaan nu van 30 naar 20 toe. En dat betekent dat wij naar uh, Kura gaan kijken. Want die staat op plek 30 deze week. Met Nothing Else Matters. Staat nu twee weken in de lijst. En op plek 29 hebben we Later Bitches, de Prince Karma. Plek 29 staat nu alweer 12 weken in de lijst. Want vorige week op plek 27. Happy Now, Kaigo staat op plek 28. En plek 27 wordt het gedomineerd door Dondia. Emily Sande en Gucci Mane met Survive. Plek 26, ja, de Die Hard plaat eigenlijk. Dus wel weer van deze week. One Kiss, Calvin Harris en Dua Lipa. Staat al 46 weken in de lijst. Goed, hé. Hey. En OCD, cool. uh, Felix Jean en Georgia Coeur en de captain... staan op plek 25 met So Close. Are You Lonely? Steve Aoki, Alan Walker en Isaac. Op plek 24 is een nieuwe binnenkomer deze week. Die gaan we straks ook draaien. Dus daarmee gaan we het uur afsluiten. En who cares? IDX vind je op plek 23. Op plek 22, Losing It, Fisher. Dat op, en die stond vorige week nog op plek 20. Op plek 21, Galantis en One Republic. Staan met Bones daar. En op plek 20 heb je Let You Love Me, Rita Ora. Dat staat ook alweer een hele tijd in de lijst, zit ik me net te bedenken. Dus uh, hey, wij gaan, uh, dit uur gaan wij nu snel afsluiten met uh, de, in ieder geval de plaat van uh, uh, Steve Aoki, Alan Walker. Dus nieuw binnengekomen op plek 24. Lekkere plaat, lekker plaatje. Oké, okay, oké, okay, ben benieuwd. Ja, jij bent benieuwd? Ik het nog niet zeker, eerder gehoord. Ik denk het niet. Ik niet eerder gehoord. Hebben jullie je tips klaar? Ik, ik heb zeker mijn tip klaar. Ik moet nog steeds ja. gaan loten. Ik heb twee tips. Heb ik nu? Uh... Oei. Ik doe gewoon in de mine en dan uh, vind je die. 10 pond grutte, 10 pond kaas, in de mine mutte. Is de baas. Toch? Ja. Of niet? Maar jij bent de baas niet. Nee, zeker niet. Nee, ik ben hier, ik ben hier uh, de matroos, uh, matroos achter het, uh, achter ja. het roer van, van oh, nee. plezier. Haha. En ik ben ook niet alleen. Steve Joki, Are You Lonely? Plek 24 met Ellen Walker.